Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files, maar er wordt op snelheid gecontroleerd op de A15 Europort gorkum tussen Spijkenisse en Knopende Ridderkerk. En op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Venlo en Maasbracht. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij...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 Zandvoort. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zon. Zee. zee, Zandvoort en zomerhit. FM. Dit is de zomer van ZFM, met, met nu, Toebak leeft. Goedemorgen, Toebak leeft op de radio. Ja, doe eens normaal, man. Hé, hey, hou eens op. Hou <laughs> hou even. Heb ik er helemaal mee, ben ik echt even klaar mee. Ik zou zeggen, doe het u zelf eens normaal. Ja, hou eens op. Doe ja, jij even lekker normaal, man. Jezus, man. Doe eens even lekker normaal. Echt, dan hebben we eerst dinsdag hebben we die waanzinnige slechte nieuws. Een brief gehad van de, de koningin. Ja, Sta leden van de Staten-Generaal Lever het geld maar in allemaal, komt nerg nergens meer geld naartoe. En dan gaan ze een gebakkelei erover. En in één keer krijgen we een discussie over doe normaal. Echt, Dat heeft twee dagen over, waar hebben we over? Nee, het gaat alleen maar over de vormgeving en dan gaan we ook nog eens een keer eindlos lopen praten over de vormgeving. En het is ook waar, het is ook gewoon, we zijn ontzettend afgegleden, want dat realiseer ik me gisteren. Want gisteren werden mensen op straat gevraagd, wat vinden jullie er nou van? Dus nou. Zei, toen zeiden ze ook van, doe normaal, kun jij dat dus schelen wat ik vind? Nou nee, heel veel mensen zeiden van, nou moeten we kunnen. Ik denk, ja hallo, als we dat al vinden, we dus zijn het normen, maar waren dus ook tussen de mensen al echt helemaal weg. Dan denk ik van, nou ja, ja. dan verhuft, verhufteren we met z'n allen, zeg ik dan maar. Ja, nou, de, de, de, Oh, sorry. Wat? Ja, dus. Uh... Maar goed, het is allemaal nog wel heel spannend. Want ze moeten nog naar beneden komen. Elk moment kunnen ze naar beneden komen. Oh, daar komen ze. Die deeltjes van die satellieten. Oh, ja. Echt grote brokstukken. De grootte van een bus. Die zijn losgekomen. En die gaan dan voor een grootste deel verbranden. Maar uh, kunnen er kunnen toch nog wel vlakjes naar beneden komen. Die komen voor grootste deel dan uh, in Canada terecht. Nou, in Canada wonen weinig mensen. Dus weinig uh, hits. Zeg maar. En het zijn hits en nog eens hits. Hits en nog eens hits. Oké. Okay. Maar uh, ja, hier in Nederland zou het nog wel kunnen gebeuren dat er ook dingen op ons hoofd gaan vallen. Oké, okay. nou ik zal je iets heel opmerkelijks vertellen. Nou. ik kijk natuurlijk gelijk en opmerkelijk. Ja, hè, zo, precies. Ja, ja, ja. Dat er misschien er is al wat breder gekomen. Nee hoor, er is iets aangespoeld. In Zandvoort zie ik hier. In Zandvoort? Ja, een ogenschijnlijk nieuwe mini met Engelse nummerplaten. Een mini? Vannacht? Ja, ik doe het normaal, man. Ik kan het helemaal niet. <laughs> ja, nee, hij loopt altijd zorgens op het strand en hij heeft er veel mooie dingen gevonden. Maar een auto heeft hij nog nooit meegemaakt. Een complete auto gewoon. Ja, er is van een ongeval waarbij een vrachtwagen, een schip, een vrachtschip, een auto is verloren is niet zo bekend. En de auto wordt waarschijnlijk zondagavond geborgen. Ik ben wel benieuwd waar die ligt. Dat ga ik Lezen voordat hij wat zegt. Klopt het wel? Nou ja, het staat hier echt Want ja, ik begin niet te twijfelen Een mini? Ja, een mini, leuk hè En heeft hij ook nog geprobeerd even de auto of te starten? starten Ja, hij was waarschijnlijk te nat denk ik. is hij het water ge... Het bougie zijn een beetje nat Maar het zijn, hem even zijn de... wel leuke berichten Zeker omdat het over Zandvoort gaat Hij, hij is uh... om 7 uur erop gezet Goedemorgen. Doet uw auto niet? Nee, hij is weer zopen Riepen we altijd vroeger ja. Nou, je begrijpt altijd om een 10 uur oh. te heeft op de radio nog allerlei nieuws onder de sterren Over die satelliet die naar beneden komt. Maar over de deeltjes, he, die sneller gaan aan het licht. I you. Nowhere, the the be sweet, I you know that's something that really like to say Tijdend Destin uit Tilburg, maar laten we snel verhuis naar Amsterdam, want daar gebeurt het allemaal, daar, ja, daar gebeurt het, het, het, het ontzettende gave uitgaansleven natuurlijk en de optredens. Toepak leeft op de radio en het heet de Stars, hoe toepasselijk, want er kan nog van alles in de lucht vandaan komen en dan nog steeds, ja, het, ik blijf me het echt, ik heb volgens mij gisteren wel zes keer het nieuwsbericht aangehoord op de televisie over die... Over die deeltjes zo snel. Ja, Over dat, het, dat er nu deeltjes zijn gevonden die sneller gaan dan het licht. Wat dan uiteindelijk kan uh, eindigen in het feit dat we dan sneller dan het licht kunnen reizen. En dat heeft dan dat je dan achteruit in de tijd kan. Ik snap daar niets van. Ik snap wel, wel... dat je vooruit in de tijd zou kunnen reizen. Want dan ben je ongrijpen door de tijd, omdat je sneller gaat dan het licht. Maar achteruit. Maar wat zou jij He? nou, als jij dat zou kunnen doen? Ja? Welke dingen die je gezegd hebt in je leven, zou je nu terug willen draaien? Niks. Niks? Niks. Dan raakt de hele tijd in de war. Ja, dat is waar. Dan raakt alles op zich. Ja, als je achteruit in de tijd gaat... Uh, ...op het moment dus van uh, de conceptie... ...en ja? dan wordt het kind gewoon niet geboren... Nee. nee dat is... oh, er zijn zelf ook niet mooie films over, Maar Back to the Future bijvoorbeeld is natuurlijk ook een van de mooiste. Ja. Zeker. Maar echt. En de eerste was eigenlijk toch wel uh, Time Machine. En dan de hele oude. Hè. Niet de nieuwe Time Machine uit. Uh, was ergens uh, 2002 of zo geloof ik. Maar die oude time, uh, time Machine uit 1963. Dat is een apparaten waarin gaat zitten. En dat hij zo'n hendel heeft. Ja. En dan gaat hij. Het staat in zijn werk. Uh, ruimte staat -ie. En dan kan hij door een hij de overkant van een winkel kan -ie bekijken. hij ja. Dan dan gaat hij die hendel vooruit doen. Dan gaat hij steeds sneller, sneller, sneller. En dan ziet hij dus langzaam die etalagepop elke keer andere, andere kleding maken. Oh, okay. Begeven oh, voor de kleding toch wel heel erg... Nou dat, is, nou, dat is toch heel erg bloot. Dat kan toch niet? Het is echt de drolligheid de top, maar dan wel leuk voorbegeven. Oké, okay, okay. nou, uh... ik zal je nog wat vertellen over die nou, deeltjes Ja, precies. Want Doe het maar. blijkt dat 30 leerlingen uit 65 VWO van het Haarlemse Kornherd waren wellicht op een historisch moment op excursie bij onderzoekscentrum CERN in Zwitserland beide deeltjes versnellen? Nee, leuk. Ja, en onderzoekers presenteerden op die dag van het bezoek de resultaten van een opzienbarend onderzoek. Dus dat de relativiteitstheorie laat wankelen. En uh, die man zegt: Als de metingen echt kloppen, dan is het echt een super historisch bezoek geweest. Al dus de docent natuurkunde Erik Klesser. Het zou een... maar, hij maar wat. Hè? Het zou echt een kanttepunt <laughs> zijn in, in, in de maatschappij. Alleen het maf is dan wel zo, als je teruggaat in de tijd. dan denk je zelf: Waarom zijn we dan niet al eerder bezocht door mensen? Uit de, uit, uit, uit, uit, de toekomst. Het, uit de toekomst. Ja, maar ja, ja. daar heb ik niemand over gehoord gisteren. Echt niemand ja, heeft maar misschien van... zijn dat dan wel die momenten: dat, uh, dat mensen die gillend gek uh, in, uh, in gekhuizen opgesteld ja. worden, ah. die misschien uh, bezocht zijn ja. door iemand uit de toekomst, en dat die, daardoor, dat die mensen daar dan niet meer gewoon kunnen functioneren, dat ze opgeborgen worden. Dat zou zo kunnen. Dat is ook een mooie theorie. Hè? Ja, maar dat zou dus veel vaker moeten gebeuren. Of. Nou, ja, vol het, denk je dat het daar zit? Nou, het is waarschijnlijk heel erg moeilijk. Heel erg moeilijk om te, uh, terug in de tijd te gaan. Dus dat, dat apparaat is onder beheer van de staat. Dus uh, ja. zijn er enkelingen die terug mogen om wat kleine dingetjes bij te stellen aan de geschiedenis? Ja, nee, want stel je nou echt Het voor, haar van Hitler, toch even anders. zag niet zo mooi gesteld Ja, maar stel, stel, voor, weer terug. stel je voor dat er dus ingegrepen wordt. Dus dat Hitler er gewoon dan niet zou zijn. En dan, uh, en dan komt dat, er weer iets anders Ja, ja en dan ellende. is al die miljoenen mensen die dan hun nageslacht uh, toch krijgen yeah. Dus dan krijg je weer een heel ander effect op de wereld Ik denk uiteindelijk dat ze nog, dit, nog verder gaan onderzoeken En dat ze erachter komen dat je eigenlijk niet achteruit in de tijd kan Maar dat je vooruit in de tijd gaat. Dat je ongrijpbaar wordt voor de tijd En dat je uiteindelijk dan zeg maar Ja dan wordt de ruimtereis echt mogelijk Alleen moet je afscheid nemen van je eigen familie Dan moet je denken ik denk aan de mensheid Ik groter Ik ga het lekker niet doen Nee Nee, nee, dat is, nee ik, toch niet. Maar je kan ook in dimensies gaan denken, weet je wel. Je kan dus niet echt terug in de tijd, maar je kan wel een andere dimensie Ja, betreden. dat is wel leuk om gewoon eens te kijken. Maar ja, ja. het lijkt me gewoon al heel erg leuk om inderdaad vanaf uh, een onzichtbaar iets... dat je dan bepaalde hoogtepunten in uh, geschiedenis kan meemaken. Ja, maar dan heb je het over dat je weer terug gaat... Ja, toch, dan in de toch tijd, terug. Toch, toch terug, maar je mag gewoon ergens aankomen dat je dan echt gaat bekijken... Ja. Hoe, bepaalde, hoe het bijvoorbeeld in het oude Egypte echt... Echt ging. Weet ja. je wel, dat je bij bepaalde ceremonies aanwezig zou zijn. Ja, ik denk je... Het bij Amerika, dus bij uh, dat de eerste uh, Amerikanen aanval gingen en zo, dat, ja. dat je gewoon kan zien hoe het toen was daar. Nou. Dat is toch geweldig? Ja, het is wel, maar het is niet mogelijk. Volgens mij moeten we anders gaan nadenken. Dit is een kantelpunt in het denken. Compleet ja. anders denken. Ja. En niet alleen maar denken van, oh dan word ik zo ploep, teruggeplaatst. Nee. Sorry, ik was enthousiast dat ik begin te zwaaien met mijn handen. Maar uh, ik denk dat je op een gegeven moment... Dat er wel iets teruggezet kan worden Maar ook weer vooruit gezet Het, het, het nou. zijn zulke kleine deeltjes Voordat we daar een ruimteschip van hebben gebouwd Nou zet nu maar de naald Van de plaat in de groep Vooruit wat, Ziek idee Kijk eens. Ik Ram hem er zo in, Ik kan me echt helemaal niks geven ja. En weglezen. Eh, toepak leeft Radio kwart over acht Ja het belooft een waanzinnige mooie dag geworden Vandaag, echt wat zon En eh, morgen ook heel erg mooi Yeah, ja, that is really planned, that have seen in the future, now possible. I'm waking up at the start of the end of the world, but it's feeling just like every other morning before, now I wonder what my life is going to mean if it's gone. The cars are moving like a half a mile an hour and I started staring at the passengers and waving goodbye, can you tell me what was ever really special about me all this time? But I... Caring for an hour or so, Tried crying and I couldn't stop myself I started running but there's nowhere to run to I sat down on the street to look at myself Say where you going man you know the world is headed for hell Say your goodbyes if you got someone you can say goodbye To the favorite song, dancing, laughing, oh. squares there was a wave that killed them all and now the lollipops are gone 747. Je moet altijd even kijken. In het Nederlands spreek je namelijk altijd. Dan zeg je 47. Maar in het Engels zeg je dan 47 millionaires. En 77 Bomb Street. Oh, moeilijk met al die cijfers! Ja, maar ik heb ook wel eens gehoord van iemand die kende Engels. Hè? Ja? En uh, er, was, er was een Engelsman die werkte in Nederland. En dan moest hij 47 centimeter yeah. afzagen. En dan deed hij, deed hij dus 74. Oké, okay, ja, precies. En, ja. uh, maar dan is het niet erg. Dan kan je nog uh, of, uh, een stukje eraf zagen. Maar als het andersom is dan is het gewoon echt te kort. Zet ze met die gallons en liters... Hoeveel had je in het vliegtuig gegooid? Uh, weet ik niet meer, waar het gallons of liters? Ik weet niet, het zit wat in. Vlieg maar. Als hij vol is? Ja. Ja, en ik toen bedoel, kwam je heb wel zo'n automatisch dik klikje. Net als bij, uh, als je gewoon tankt, dan, dan is hij vol. Ja. Toch? Ja, ja, dat heb ik ook. Maar heel vaak slaat hij af. met zagen is het lastig. Dus als je zegt, van, nou, doe maar bij uh, nee, 65, uh, 65 uh, centimeter afzagen. Ja. En dan doet hij dus 56. dan doet hij 56? Nee, uh, 56 oh. Ja. Centimeter. Ja, dan een ja, doe je 65. Helemaal, man. Ja, die hou die 65. Nou, okay. O, soepman. Nou, over Mark Rutte nog even een leuke uh, berichtje. Het schijnt dus dat er in het Noord-Hollandse kalm oog ook een Mark Rutte heet. Die echt gewoon even oud is. Nee. Je zoon is een zo alter ego. Maar die ontvangt dus sinds het aantreden van uh, zijn naamgenoot als minister-president. Ontvangt hij regelmatig post die niet voor hem bedoeld is, maar voor onze minister-president Mark Rutte. En uh, hij kreeg, kreeg onder andere officiële stukken van de Kamer gemaild. Nou, en hij heeft uh, er is wel heel keurig. Hij heeft er niets mee gedaan. Afzender teruggemaild. Maar zo nu en dan komt er nog steeds wat binnen. En hij krijgt ook regelmatig mailtjes en telefoontjes van vrouwen. Die een afspraak willen met de premier, die dus uh, even oud is. Ja. Of, of, of, of, hij met, of, of hij met ze wil lunchen of dineren. Nou, zijn vrouwen en hij moeten er natuurlijk hard om lachen. En uh, ja, het heeft wel iets aparts hoor. Dat, uh, dat, dat, dat mensen ook... Uh, moet verzamelen om dan te proberen achter zijn telefoonnummer te komen en te ja. dan gewoon bellen van. Mark, wil je met me uit? Het zou toch wel goed zijn als hij uiteindelijk gewoon wel een vrouw krijgt, vind je ook niet? Ja, dit is natuurlijk goed nieuws. Ja, ja dat zou goed nieuws zijn. Maar ik denk nieuws. wel dat het erg moeilijk is om. Uh, op, uh, je hebt er van die leuke films over, hè, dat een president dan een vrouw leert kennen en zo. Ja. Maar het is gewoon denk ik nu heel moeilijk om uh, um, uh, een goede start te maken. Ja, dat handje moet trouwens wel uit zijn zak van. Ja, is gewoon, maar misschien heeft hij wel een, uh, een slecht armpje. Dat kan. Nou, ik weet het niet. Maar het, het ziet wel wat vooral... Omdat je vrij vrijgezel bent. Dat rechterhandje is in die zak. Zo van... Wow, ja, ja, het is een beetje een Ja, een beetje een Ja, toch? het ziet niet echt. Dat je denkt, ik neem de bollende zo serieus. Nou, ik vind wel... Je, je, je moet inderdaad met... Uh, met de gestrekte arm en iemand toe komen om een hand te schudden en zo. En er niet misschien veegt hij wel af, misschien zit er wel een desinfecteerend ja, doekje in zijn ja, jas. Uit. Dat is wel warm. Er zit, <laughs> zit hij daar een paar uur te broeien in die, in die rechte broekzak van hem denk ik van nou nee, ik vind het allemaal niet zo fris. Nee, hè? Nee. Nee! nee is hey, uh, nog even, dus ja? is het is vandaag de Nationale Burendag. Oh ja! ja en Wat hebben dus we geregeld allemaal? Nou, ik heb een taartje geregeld, dus ja? dan ga, straks ga ik er even bij de buren langs Een taartje voor het oude taartje naast je Ja precies ja. En, uh, Maar ik begreep dus ook dat er in Noord het een en ander te doen was vanaf, Maar vanaf vrij vroeg Maar ik ga nog heel even kijken bij Pluspunt Wat het nou precies uh, was Want je ik, kan heb de... het, ik heb het afgelopen weken Heb ik het wel eens uh, vermeld En, uh, en dan, dan, dan komt het daarna niet meer in de kranten Dat is een beetje jammer nou, ik heb er regelmatig niet alleen op dit radiostation, maar op andere radiostations ook gemeld van, ja, als je nou een plan hebt, ga nou even naar de gemeente toe, dan kan je daar een subsidie voor krijgen ja. en dan kan je bijvoorbeeld, ja, dan zou je bijvoorbeeld wel een tent kunnen huren en dan kan ja. je ook met mooi, met, mooi of slecht weer kan het gewoon altijd doorgaan. Of een ja, springkurs of zo, voor die kinderen, weet je wel. Ik zie... kinderen bindt vaak ook ouders aan elkaar, hè? Dat je denkt, dan krijg je toch via de kinderen krijg je toch nog contact met die buurvrouw, die toch een beetje raar is, vind jij al jaren. Dus uh, dan, ja, dan heb je toch nog een leuk contact even. Ja, ik kan het je al vertellen, de... ja? in, in uh, Noord is het zo dat, de, dat je daar met je bloempotten heen kunt. En dan kan jij daar kan jij de bloempotten vullen. Vind je dat niet leuk? Bloempotten vullen. Ja. ja, dat lijkt me echt iets voor. mannen ook bij elkaar voorkomen. Blompen. Ja, gezellig Blompen. hè. Ja. Oh, dat is te gek ja, uh, uh... Wat mij betreft. De voor de, nee. Voordat de pot of bakken gevuld worden met aarde en plantjes, worden ze versierd of bewerkt of kunstig aangepakt. Ja? Onder leiding van SIS Dijl. En ze neemt op deze ochtend twee keer toe een groep mensen mee op een buurtjutterstocht van een half uur. Er wordt door de wijk heen natuurlijke materialen gezocht. Ja. Die naast... Het aanwezig materiaal gebruikt gaan worden bij het opleuken van de potten of, of bakken. Mag ik een voorstel doen? Van tien tot half twaalf. Eén. Mag, een, mag ja? ik een voorstel als mannen onder elkaar? Ik wil polen. Ja. Ik ga polen. Ja. ja Oké. Okay. Het vind je leuker dan uh, potten vullen? Ja, dacht het wel. Nou, het, is, het is heerlijk weer. Dus als je nou gewoon... Ja, ik denk toch... Ga even kijken in je tuin wat voor potjes er staan. en ga gewoon lekker eventjes... Uh, Versie. Gezellig. Versie. Ja, ja, nou, We zullen het zien. Straks onder andere nog uh, de poedels die hebben... Uh, en de protest hebben we gedaan omdat natuurlijk een Cohen uh, voor poedel werd uitgemaakt. De poedels hebben een protest De poedel van Rutte. van Rutte. Nou, dat is echt chenou. een poedeltje, oh, okay, yeah. Ja. Ja, uit je bed vandaan, de hoogste tijd. En dan zullen we eens even muziek gaan draaien. Een kleine klok. Nee, nog niet. Het is nog geen kleine klok. Shut up! Oh, nou, dit is het allemaal. Ik hou mijn gezicht alweer. Deus heeft een nieuwe cd uit en hij is weer minstens, dus dat is het een plaat, Ongelooflijk. Hier op de Raihoff. Just a kiss of memory, accumulate your history, understand a little more the aftermath of before. Just a moment lost in time, pressing balls is time to find. Just a moment lost on, pressing play is all that you can do. lies in you and me, if we get what we want, are we what we need to be, Or just a moment lost in time, unrepeated intertwined, like a moment lost, I'll let throw away everything that's real. Deus, het klinkt als van oud, het klinkt ook zo herkennen, maar het is nieuw. En ja, pas geleden sprak ook iemand, ja, ja het, klinkt, het klinkt zo, ja, hm, waar ik, ken ik het van, maar het is nieuw hoor. Constant nou, te vinden in allerlei lijsten, Deus, allerlei leuke bandjes uit België echt. Ik zeg dat heel vaak, het is toch gek dat het daar vandaan komt. Ik vind het bizar. Ja. Ik vind het ook heel erg bizar. Het is echt uh, bizar dat er zoveel goede muziek uit België komt. Terwijl echt de, de regering is, ligt daar echt al, al twee jaar op zijn gat. Ja, maar het, het zal zijn met z'n allen. Ja, en economisch gaat het daar heel erg goed. Ja. Dus dan denk ik van, uh, doe die van ons ook maar weg. Nou. Want waar ze mee bezig zijn, het is suf! Ja, ik vind het suf. <laughs> het is behoorlijk suf. Ja. Doe het even over. normaal, man. Wat? Oh, oh ja. Je hebt vandaag nog niet gehad. We nee, precies, precies. Ik zou zeggen, doet u zelf eens normaal. Oh, kijk, je krijgt ja. hem terug. Nou, hallo. Kom, oh, ja. uh, Mark. Mark Rutte, die zich verlaat oh, ja. Hou je hand zak, geef mij een hand en dan gaan we S samen uit eten. Gezellig. <laughs> Zweterige rechterhand in die broekzak van je. Gat. Ja, dat vind ik ook wel. Ik ja, hey, ja. zeg, ik krijg net van de regine en Q dat... Ophouden, het is tijd voor regionale berichten, dames en heren. Oh, dat Nieuws, uit Zandvoort. nieuws uit Zandvoort. Zandvoorts nieuws. Ja, steek van was, zou ik zeggen. Ja, er, is, uh, dit is, er wordt een weekend vol culturele tradities. Want uh, toen eerste vanmiddag, om half twee, begint op het uh, Kerkplein... ...de Zandvoorts aflevering van het Dorps- een stadsomroepersconcour. <klaars> en Stadsomroepersconcours. Uh, en het is dus zo dat, ze dat altijd de laatste zaterdag van september... ...hij wordt georganiseerd... Uh, en Geert Kuiper, onze nieuwe dorpsomroeper, gaat dus vanmiddag voor het eerst en voor het Echi een thuiswedstrijd spelen. Maar de strijd wordt zwaar, want uh, de concurrentie is groot en de trots van Zandvoort in een vleumde zal flink zijn best moeten doen om een aansprekende plaats te behalen. Dus kom genieten, want het is gewoon heel leuk, want de meeste dorpsomroepers die hebben ook van die prachtige kledij aan. Echt een beetje middeleeuws, met van die, uh, uh, die joyeuze kleding en zo, weet je. Hoe dus, uh, heet dat? Zwailleuze. Weet je, gewoon van die mooie, echt van de kleding van dat hele mooie, van dat zware gordijnstof, weet je wel. Van oh, en dat? Ja, ja, ja, ja. Dat ja. is echt leuk om te zien en uh, ze gaan dus hun stemmen laten schallen op het dorpsplein. Leuk. Nieuws uit Zandvoort. Nieuws. En dikke kans trouwens, dus als je nu gaat kijken bij de HEMA, dat ze daar allemaal zitten te ontbijten. Dat, dat, dat heb ik het dus vorig jaar gezien. dan, dan is die je, toch druk? En dan waan je in andere tijd hebben ze al die kledij ja. al aan. Ja, ja van die, uh, denk, de, echt van die steken op hun hoofd, weet je wel. Van, uh, dat de, denk de, van die en dat soort dingen. Denk je mezelf, die zijn teruggeflitst. Terug van, het, van het heden naar het verleden. Alleen ja, niet ze... op de juiste plek. Oh Ja, ja ze, ja, ze zijn... zijn naar de toekomst geflitst. Die, die, ja, nee. Dat kon, dat kon natuurlijk nog niet. Die zijn zeg, maar zeg uit het heden teruggeflitst. Maar ze waren van plan om teruggeflitst te worden naar 18 zoveel. Maar dat is niet helemaal gelukt toen. Oh, okay. dat is het. Nou, nieuws over de aanleg van de rondtonde Op de kruispunt uh, Zandvoortslaan. En Kostflorenstraat. Het staat al enige jaren op de planning. in de gemeente uh, was er mee bezig om grond aan te kopen. Dat ging een beetje moeilijk. Nu hebben ze grond aangekocht. En nu is de planning dat het van start gaat op 24 oktober. En het gaat duren tot het 16 december. Het gaat dan echt van start. En dan wordt uh, driekwart van de rotonde wordt dan gerealiseerd. Dus dan ontstaat dan wel een file. Want het is, een rotonde is, hoort rond te zijn. Maar er wordt met drie kwart wordt gerealiseerd. Oh en de, dat ja, laatste ja, dan, stukje dan je, dat, krijg je een file natuurlijk. Dan ja, krijg dat je is een vraag. file, logisch. Ja. <laughs> er, er moet heel veel grond worden aangeschaft. En de kabels onder de grond, in die tuinen ook vooral, die moeten worden opge opgeschoven. Omdat anders krijg je natuurlijk heel veel druk daarop en kunnen die kabels weer gaan uh, zwalken en dan kan en de ka en er water breken. bij komen. Dat leren we van die mast. Dat nou is ook water weggekomen. Ja, inderdaad. Loop, kink in de kabels krijg je dan. Ja. Uh, vanavond zal ook Ruud Jansen, onze medepresentator, die altijd woensdagmiddag de, zijn eigen programma heeft samen met onze collega Maurice, ja? de, de jaren. Maar die gaat uh, vanavond dus met zijn band een akoestisch concert verzorgen in Theater De Krocht. Onder het motto, music goes back to the living room. De toetsenvirtuoos zal samen met een aantal bandleden muziek van bijvoorbeeld de Beatles, Beach Boys en Crosby, Stills, Nash Young akoestisch ten gehore brengen. Muziek die dus in het verleden vaak binnen de huiskamers is ontstaan. Het uh, begint om half negen, bedraagt slechts 10 euro. En uh, hij heeft ook dus, uh, exception gaat hij doen. Ja hoor, dat is allemaal in, in de woonkamer ontstaan, exception. Dat is één elektronisch... Ja, dat... Ge gebeuren Zelfs als de Dat is in de huiskamer ontstaan. Ja, natuurlijk. Dan heb je zo'n klein uh, synthesizertje. <laughs> Ja. En dan ga je gewoon even lekker mee. Uh, ja, toen had je nog niet zoveel kanalen op tv, dus nou, dan ging je lekker aan de gang. Nee, ik geloof ik helemaal niks van. Dat is echt, dat is Nou, dan, is dan ontzettend... moet je vanavond maar even met Ruud gaan praten. Ja, maar dat, maar het, ontzettend ik, ik had er heel graag heen gewild, maar ik heb een barbecue uh, knoeierij in hoofd. Oh door, ja, dus, verbrandt uh, eten. Ja, ja. Nee, ik, vind het, ik vind barbecue wel leuk als er dan zeg maar op zo'n zo elektrische uh, dingen worden gemaakt. Oh, ja. En dan vooral binnen, want het kan buiten erg koud zijn. Met andere woorden, doe het gewoon maar op het koken, uh, verstel. Ja, maar kan ik je anders uitnodigen? Ik heb een lekse barbecue. Die heb ik al jaren ingepakt ja. in de gang staan. Jij moet ingewijd worden. Ook oh, ben slecht in barbecue. Zet hem op Plaats, zegt hij dan. Dan ja. is hij maar weg. Precies. Nou, ik heb hier nog een laatste bericht. Oh, wacht even. Nieuws uit Zandvoort. Ja, precies. We, kijk, tijdens de, de BSM-golftoernooi 2011... Uh, wie dan een hole-in-one slaat... kunt, wauw, ik ben er van een prijs krijgen van 10.000 euro... En dat maakte gisteren de, de club van de uh, Bennebroek bekend. De hoge prijs geldt alleen voor half 4. En half 4 is waarschijnlijk heel erg moeilijk. Ja, we hebben ze verstopt. We hebben ze verstopt tussen de bomen, <laughs> weet je wel. Ja, ja, ja. En dan moet je door, door de zandplaat heen slaan en zo. Maar goed, uh, de, op vrijdag 23 september wordt het toernooi gespeeld... door de B.S. Emmers, bekenden en vrienden daarvan... op de golfbaan uh, de Hoogdijk... In Apkoude. Deelnemen ja. kost ja, 60 Nieuws. euro. Zandvoort Nieuws. Stoppen nou maar. Ja, is redelijk in de buurt. Nog... Nee, hou toch op. Ah, man. Oh, het is weer niet van hier <laughs> zeker, hè? Uh, uh, nee, precies. Kijk, dan heb ik een leuk verslag over een uitputtende golfwedstrijd. Oh, Want het kijk. schijnt dus dat uh, Golfclub Zonderland heeft cliënten van Nieuw Unicum uitgenodigd... om kennis te maken met het golven vanuit de rolstoel. Het was een uitdagend parcours van zes putting holes. Ja. En na de uitleg kon de wedstrijd beginnen... En uh, er is dus inderdaad eentje die ook gewonnen heeft en zo. En de stichting Nieuw Unicum. Het is alle Sonderland uh, vrijwilligers ook bedankt voor de inzet. En ze hebben gewoon echt een hele leuke dag bezorgd aan een aantal mensen die uh, in een rolstoel zitten. Oké, okay. zover het nieuws uit Zandvoort. Het tweede gedeelte van het Radioprogramma is er nog meer nieuws uit Zandvoort en Benenbroek. <laughs> en Haarlem. <laughs> en de hele wereld kan me niks schuilen. Belgen zijn ook buren, hè? Ja, voorzien. That's Ik heb gisteravond op de bank echt van gaan zitten Want ik roep wel meer uh, zoiets van Dit lijkt op dat En dat is gepikt van die En uh, nou jezus dat is lekker makkelijk muziek maken Ik vond dit, dit dun, dun, dun, dun, dun, dun. Ik denk dat is zo ontzettend gejat Van uh, um, Batman en Robin ja, Dus ik heb die twee, twee cd's ja, uh, ja. Nou, Dus ik heb dat even nageluisterd. En het lijkt er gewoon niet op Echt Batman en Robin En dan heb je deel 1 en deel 2 geloof ik uh, the, Hope Me, Thrill Me, Kiss Me van U2 Dacht ik dat lijkt erop Lijkt er helemaal niet op. En ook uh, Smashing Pumpkins hebben ook ooit een plaat gemaakt voor Batman en Robin. Lijkt er ook helemaal niet op. Dus het is gewoon echt wel origineel. De nieuwe single van Casabian Let's roll just like we used to do. Oh. Weer even terug het, het hooi in. Heerlijk, nou, heerlijk. Was pas geleden was ik in een van de restaurant. Lange dijk dat het was, dacht ik. Je had daar een compleet nieuwe hooiberg uh, opgetrokken. Met eronder... Onder de hooiberg kon je dan slapen, echt helemaal geïsoleerd, hoor. niet koud dat je daar uh, tussen het hooi lag, maar gewoon echt een mooie kamer. En dan kon je met een trap naar boven, en dan kon je op zijn oude hooi zolder, kon je, heel romantisch, met nepkaasjes natuurlijk, van die vaccine oh, ja. met zo'n baderijkertje. Oh, ja, dat lijkt wel verstandig, Dan ja. Kon je daar onder het deken, kon je tussen de strobalen kooi je over de landerij kijken. Je moest wel een patiënt meenemen, maar het was zo romantisch. Heb je het gedaan? Heb jij daar ook geslapen? Jij ziet me er voor aan dat ik dat zoiets ga doen, denk ik. Nou, ik denk, misschien krijg ik het cadeau. Nee, ik, uh, ik word er wel een beetje naar van ik ik geslapen. kijken. een beetje leuk. voor stof, voor stof. Ja, dat ook. Ja, en het is te romantisch. Te romantisch. Te, romantisch. Te, is te romantisch. Maar het is wel mooi opgezet en het levert ontzettend veel geld op. Ja, dat is wel heel, ja. erg, heel erg prettig, is dat. Ja, leuk bedacht. <laughs> Hey, uh, waar gaan we? Ik heb nog een leuk bericht. Ja, vertel. Het is wel al wat uh, gedateerd, maar we doen gewoon de deeltjes versnellen. Dus het is eigenlijk nu ja. een groep scholieren hè, die heeft in Somalië een AK-47 automatisch geweer en 500 euro gewonnen in de jaarlijkse koranwedstrijd van de radicaal islamitische terreurbeweging Al-Shahab. Had je, dat, had je het al gehoord, het bericht? Nee. Nou, gaan we dan toch lopen ja. ja. maar. Ja, dat gaan ze zeker ding. doen met dat ding. Yeah. Maar ja, tijdens de wedstrijd, die is vorige maand uh, plaatsvond... waarschijnlijk als sluiting van de, van de ramadan, denk ik... Yeah. de scholieren in de leeftijd van 10 tot 17 jaar... uit een aantal Somalische districten de Koran zo goed mogelijk te lezen... Groep die als tweede eindigde. Kreeg eveneens een kalasjnikov in 365 euro. Ja? En de organisatoren verdeelden de nummer drie met twee handgenaten in 290 euro. Hou hem goed ingedrukt, anders gaat hij af. Voorzichtig, niet loslaten. Oh, sorry. Sorry. Oh, shit. En de kinderen kregen ook nog religieuze boeken. Heen verleden gingen de winnaars al eens een keer eerder naar huis met een granaatwerper. En ze zeggen al, kinderen moeten hun een hand gebruiken voor de scholing. Ja? En de andere om de islam te verdedigen met een wapen. Zo al dus de woordvoerder van Al-Shahab tegen Andaloes Radio. Radio, radiostation van al shabaab waar, waar, waar, waar is dit gebleven? Ja, dat vind ik ook. Gewoon ja, eerlijk met de hand. Kom op zeg. Ja, dus de ene hand moet je dus een wapen hebben en de andere hand heb je dus dan de Koran. En, uh, al shabaab controleert dus grote delen van het zuiden van Somalië en de beweging strijdt al jaren tegen het zwakke centrale gezag in de hoofdstad Mogadishu. in dus bezig. Een oh man verhelderend. En dan kom je echt thuis. Mam, kijk eens wat we gewonnen hebben. Ja. Met zo'n zwaar automatische uh, Even lekker in de achtertuin. Dat jij dat niet gehoord had. Ik had, ik had het al eerder gelezen. Maar ik vind, ik vind het wel een ongelooflijk uh, iets. Dat je inderdaad. Te, de, de derde prijs krijgt twee handgranaten. <laughs> Hou hem goed in. Hou hem in, anders Gaat hij af? Oh, nou, ik loop zo zich naar huis. Waar was het nou in welk gedeelte van Nederland? Hadden ze een hele grote explosie gehoord? Ergens in de buurt van een strand en daar was, stond een. Nee, dat was het rechtsgebouw toch? Nee, daar is er echt oh, iets naar binnen gegaan ja. Dat was een uh, anti-tankgranaten uh, anti, uh, uh, uh, binnen gegaan Maar nu hadden ze ergens een hele harde knal gehoord Meerdere mensen, echt een harde knal Dus zijn ze naar, uh, naar op zoek waar, het, nou wa waar wat het was en waar het was En op strand stond wel een zelfgemaakte bom Maar die was niet afgegaan En dan gaan ze nu echt weer een hele delegatie heen sturen Om dat uit te zoeken Waar de, waar de knal was Ja, ook nog wat tijd ja, maar over. als, als, als, als, als uh, Hoe zeg je dat? Als het stof weer neergedaald is en het geluid weggeergeld is, wat wil je dan nog doen? Ja, moet... nou, je kan misschien wel zien aan de manier hoe het stof neerdaalt, waar de kern van de explosie was. Je zit echt helemaal in die wetenschappelijke hoek nu, hè? Ziet ja. die deeltjes, en dan de heb je gezegd van... Oh, ik wil echt een naadje van de kous oh. weten hoe het allemaal zit. Het ja. wordt toch wel heel interessant. Ja. Ja, nou, ik ben ook keuze ja. nieuwsgierig. Waar komt die klap vandaan? Ja, nou, ik zie ze vaak wel aankomen. Maar uh, sommige mensen dus niet. Oké, dokie. Ik zie het niet komen. Oh my god. BAM! Plaat uit de hemel. Emilio Santé. Here at the radio. We see you fam. The end is near. You say that you would Waanzinnig Dit, ik ben de stul van zeg ja. Emilie, Santé en Heaven We zaten er nog een beetje te oude en heel over Nou, hoe zal het dan zijn daar hè? Welke speelfilm heeft ja. onze hersenen nou nog voor ons klaarstaan Als we doodgaan Want ik zie dat als een soort speelfilm Die nog ergens in die hersenkwap Zeg, we zaten van... Oké, okay, hij, hij gaat dood nou, Dan start ik nu zeg maar uh, die, die film en dan uh, kijken kijk wat, wat, wat daarin zit ja. Nou valt toch tegen en valt toch tegen? Ik het schijnt saai te zijn, zeggen ze. Ja, maar goed. Uh... Maar ja, oké, okay, het is niet anders. Uh, dat wou ik nog vertellen. Want we hadden het dus over de, de hemel. Ja, en, uh, ja, daar heb je engelen en zo. Maar het schijnt dus nu dat er is een. Uh... Ambulancechauffeur, hij heet Erik van Engelen nou, Dat is wel heel toepasselijk En hij durfde, ook, wat die, hij durfde ook zijn naam gewoon bij het bericht te zetten Ja, wat hij die allemaal voor... ja, ja, ja dat is wel waar dat ja, is gelijk. Ah. Maar die heeft de afgelopen jaren dus in, in de ambulance zo vaak gezien Hoe echt zieke mensen op hele hoge leeftijd Nog werden gereanimeerd ja. En dat begon hem heel erg tegen te staan Want hij vindt het niet altijd de juiste weg Dus echt bij hoogbejaarden Dan hebben we echt van uh, boven de tachtig of zo en hij zegt van ja, we ontnemen eigenlijk die hoogbejaarden die, die, die wij door reanimatie in leven houden, ontnemen wij een mooi dood. Want wat, wat je voor terugkrijgt is ongewis. Want als iemand dus gereamineerd wil worden, moet en zal dat gebeuren. Maar sommige mensen die vinden het gewoon ergens ook, zeggen ook van nou ja, het is wel goed. Als ik nu dood ga, ik krijg een, een grote hersenbloeding of ik krijg een hartinfarct. En eigenlijk ben ik dood van nee, ga niet proberen met, met hart. Massage. Maar massage me weer erbij te krijgen. Laat me gaan. Ik ben toch eigenlijk dood. Laat, Laat me maar gaan. Laat me maar wegglijden. Wegglijden naar het hinaalmeis. Ja. Naar die andere dimensie. Ja, nou op zich vind ik het wel mooi. Want het is ook zo van, vaak kom je er niet beter uit. Nee. En zeker bij die hele oude mensen. Die, die hebben eigenlijk al zo van. Uh, ja, als uh, die, die, uh, de huisarts. Uh, Piet Postema, zijn Amsterdamse huisarts. Die is echt blij met de oproep van, van Engelen. Want die heeft dat gedaan in het medische contactvakblad. Dat die dat durft ook wel. Ja, zeker. Maar het, het is ook zo hoor. Ik, uh, ik ken best wel wat oudere mensen. En ja, dan vraag je wel eens van, goh, wat, wat zou jij nou willen? Nou, laat maar maar gaan. Uh, Mijn man die wacht al jaren op me daar. Ja, ja, ja. Ik wil hem niet nog langer laten wachten. Nee, maar het is gewoon zo. Er zijn zoveel mensen die graag een natuurlijke dood willen sterven. En waarom zou je dat hun ontnemen? Kijk, u moet ze niet doodmaken natuurlijk. Maar uh, ja, hij, hij adviseert dus aan familieleden. Dit is echt zo link. Want ja, deze maar... man staat met naam en toenaam in ja. de krant. Hij zit op een uh, ambulance straks, heeft hij toch wat meer zeggen gevallen met die, uh, met die bezoekjes van die ambulance op, bij mensen. En dan krijgt hij toch uh, met, tijdens een functioneringsgesprek van: ja, hoe vind je zelf dat het gaat? Ja, He? ja, er gaan wel veel mensen dood in jouw wagen. Ja, ja oh, sorry. Ik, de ik pak het was artikel gestopt. van een paar maanden geleden er nog even bij. Ja, en precies. wat lees ik hier toch allemaal, jongeman, nou, Oude man ja. of, uh, is maar die, die dokter, dit is Piet Postma, die zegt van uh, Bel nooit 112 Dat is zijn advies aan de familieleden En de discussie over humaan sterven zou verder moeten gaan Dan de reanimatie alleen Want hij zegt, moet je iemand van 89 jaar met kanker Nog alle behandelingen aanbieden Als ze al gaan Nou, ja? hij zegt, ik denk eigenlijk van niet En dat vind ik dus eigenlijk ook wel humaan Als iemand van 89 ernstig ziek is Hij krijgt een hartinfarct En eigenlijk is hij op dat moment even dood Dan laat hem lekker gaan zo makkelijk om dat te zeggen over andermans familieleden. Ja, hè? Nee, ik, ik, ik wil ook, als ik als ik, ik zeg ook altijd, als ja? ik aangereden word, ja? hier voor de deur, mijn benen zijn er gewoon helemaal af. En ik ben aan het leegbloeden. Ja? Nou, laat maar gaan. Laat maar, maar gaan. Oké, okay, je hebt ook wel een bepaald beeld dat je denkt, dat moet wel op die manier gebeuren, hè? Nou, Ka kan ik even... liever niet dat mijn benen eraf gereden worden, maar ik heb zelf van, nou ja, wat, wat moet ik, heb ik nog kwaliteit van leven? In het rolstoel kan je nog zoveel leuke dingen doen. Ja, maar ik heb er gewoon geen zin in. Ja, ik heb ik schrijf, dat heb Vind er veel van in. Schrijf even op papier, want ik bedoel, als je het hier voor de deur gebeurt, dan moet ik dus handelen, hè? Oh ja. Ja. Oh, ja. Dus zit dus het even op papier. Nou ja, de, doe oh. er een bakje onder. Ja, precies, dan zijn benen wordt afgelegen met al die bloed en zo. Nee, je hebt een goed beeld van hoe het, <laughs> het einde zou kunnen zijn. Heel fijn. Nou ja, Ik doe mij maar in mijn slaaf gewoon hoor. Ja, dan dan dat is, is ook wel mooi. Als je gewoon zo wegglijden en s ochtends. Hé, yeah. hey, opstaan. Oh, ben nou. je koud? Doe hem er maar uit. Krijg klaar. je dan nog kippenvel? Eerst als je ja? in je bed overlijdt, krijg je dan nog kippenvel? Ik heb er geen idee van. Ja, dat is wel een goede. Ja, Goeie, weet, weet ik niet. Nou, ik heb nog even een ander leuk bericht. Uh, in Aspen, heeft een man in de tuin... Nico van der Vors uit Asten, heeft namelijk allerlei ijzeren plaatjes gevonden... En dat is een beetje spannend. Waar komen die plaatjes vandaan? Het lijkt een beetje op die plaatjes die het soldaat op hun nek hadden. Oh, weet je? Ja. En die kreeg de familie altijd terug, uh, teruggestuurd van. Dat uh, waar hun naam op uh, staan. Ja, precies. Maar het is toch net weer even anders. Het zijn er echt tientallen. Ze waren ingepakt in plastic in de tuin begraven. Ze wonen zelf in, de, in het huis al iets 45 jaar. Dus zij hebben ze zelf niet begraven. Dus het moet al ouder zijn of 45 jaar oud. Nou, ze misschien. vragen nu aan verschillende instanties: van waar komt dit vandaan? Het zijn een soort. Van die ziekenhuisplaatjes, alleen dan van metaal, weet je, waar de naam op staat en adres, nog geen postcode. Dus het is even spannend, hebben mensen oplossingen. Maar er staan echte namen op. Er staan echte namen op. Oh. Het wordt echt heel spannend. Nou, Googelen op de namen kort. Binnenkort... Oh. Dan komt daar de oplossing voor. <laughs> Want dat willen we toch wel weten, natuurlijk. We wil het weten? We nou, zitten nou alweer in België. We zitten weer in België. Wat komt daar nou op geld in? Zeker, want artiesten, artiesten allemaal in het geval in het blaadje brengen. Customs begon met Rex. En Justin was de volgende single. En dit is de laatste. Harlequins. Hier in de Zaterdagbarga. Belgische cure zeg ik maar, want vooral op het begin, het heeft zoveel weg van de cure mannetje. Wauw! Maar goed, dit is dus uh, een ander bandje dat heet... Uh, <coughs> ja... Uh, Customs. Sorry, ik zit niet eens... Uh, ik sta niet eens op mijn harde schijf. Welke ik... oh, muziek van deze band heb gedaan. Het is ongelooflijk. Harlequins of Love. Het is de zaterdagmorgen beloofd een mooie dag te worden. Uh, zonnig en morgen nog warmer. Dus jawel, hij kan weer opgeblazen worden. Die hele grote krokodil, damelijk. Nog even wat maffe berichten. Het verloren gewaande stuk maansteen is aangetroffen bij de spullen van Amerikaanse... President Bill Clinton! Oud-president, weet je hoor? Die ook heel veel sigaren in zijn verzameling heeft. De steen was 30 jaar vermist. De steen was afkomstig uh, van Apostel 17, weet je? Die is toen van de maan afgehaald. En in 1972 is dus je meegenomen met door Adrin, uh, Bus Adrin, niet Bus Light, yes, van die tekenfilmserie, maar Bus Adrin. En natuurlijk uh, die andere man, Neil Armstrong, de eerste man op de maan. En uh, nou ja, we hebben verder nog niet gehoord over waar die steen nou hier in Nederland is neergekomen en of er steen in Nederland zijn neergekomen. Dat zou ook nog kunnen, maar ik hoop dat het nu... Uh werd gepland in Canada. En ik kreeg net door dat het waren geen stenen. Het was een stuk satelliet natuurlijk. Wel weer logisch natuurlijk. Met mijn goede informatie natuurlijk wel tot me nemen. ja, over dingen gesproken. Nou, dat gaan we straks even doen. Want we gaan eerst even op naar het nieuws van 9 uur. Straks een 9. En nog veel meer geouden natuurlijk. Onder andere moeten we het nog hebben over die poedels... Die op het uh, Haagse Binnenplein waren. Ja. In verband met... Om die loslopende poelen. Dat moet ja. verboden worden. Voor uh, Cohen was dat. Ik vond het wel een hele mooie gebaar, maar het werd uh, niet uh, onbestraft. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 9 uur.